Door al met het NOS-journaal. In Vlaardingen is voor de tweede keer deze week een pick-up truck van een loodgietersbedrijf opgeblazen. Vanochtend rond half vijf ontplofte een explosief in een woonwijk. In de nacht van maandag op dinsdag gebeurde dat ook al in een andere straat in Vlaardingen met een auto van hetzelfde bedrijf. Bij de explosie van vanochtend werd de geparkeerde pick-up truck helemaal verwoest. Ook een huis in de buurt raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. Voor de politie staat vast dat er een verband is tussen beide incidenten. Op het oorlogsmonument in Eindhoven staan 22 namen van mensen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het Eindhoven's Dagblad, na onderzoek van de Eindhovense Stichting 18 september. Het zijn namen van SS'ers, NSB'ers en mannen die in Duitse dienst waren. Ook staan 31 namen op de plakettes die om andere redenen daar niet thuishoren. En het omgekeerde is ook het geval. Er missen volgens de stichting 144 namen van Eindhovenaren... die wel op het monument zouden moeten staan. Voormalig China-correspondent Marije Vlaskamp van de Volkskrant... is ernstig bedreigd en geïntimideerd. Zo werden onder haar naam bommeldingen gedaan... bij de Chinese ambassade in Den Haag, schrijft ze in de krant. Via Telegram werd geëist dat ze een kritisch artikel over China offline zou halen. Wie achter de intimidatie zit, is niet bekend. Vlaskamp was van 2001 tot 2019 correspondent voor de Volkskrant in China... en werkt sinds haar terugkeer als buitenlandredacteur voor die krant. Bij een aanval op toeristen in Tel Aviv is gisteravond een Italiaan om het leven gekomen. Dat gebeurde toen een auto inreed op een groep toeristen die op een boulevard liep. Enkele mensen raakten gewond. De bestuurder van de auto, een Arabische Israëliër, werd neergeschoten... De spanningen zijn opgelopen na Israëlische invallen in de al aqsa moskee op de ook voor Joden belangrijke tempelberg in Jeruzalem. Het weer in het midden kan het nog mistig zijn. Verder vanmiddag minder bewolking en meer zon. Blijft droog, 10 tot 15 graden. Morgen droog, vrij zonnig en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland. Die staat op de A6. Mijden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad staat 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Dit komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. every day on the bayou You remember that? We were inseparable And I remember when you could do no wrong You come home from work and I jumped in your arms when I saw you so happy, happy to, see to you see because you There for me You killed my disappointment. My Daddy heet het, van BLC. En ja, ja, Ja, we zitten hier uh, nog steeds in het Zandvoort uh, uh, Museum. Het is heel gezellig. Op, uh, het, is mensen, zijn gezellig. We, ja, het is heel leuk. Hè, hè? Leuk dat we hier uit kunnen zenden. Ja, en, uh, we gaan het tweede uur beginnen van Goedemorgen Zandvoort. Inmiddels is uh, aangeschoven Ingrid Loogman klopt wel. En uh, nou ja, Ger, Ger die zat er al. <lacht> Ingrid is mijn zuster. Ja, Ingrid is jouw zuster. Want uh, en, uh, we, gaan... we gaan praten over de, de, de vader van uh, Ingrid en uh, Ger, G. Loogman. Die maakte onderdeel uit van uh, beroemd Zandvoort. Ja. Hij was zeker beroemd in Zandvoort, zeg maar. Hè? Bedoel, ja, hij was zeker beroemd in Zandvoort. Niet in Nederland, maar in Zandvoort uh, enorm beroemd. Ja. Want uh, jullie vader heeft heel veel gedaan. Hè? Ik weet niet uh, wie er. Uh... Nou, hij, uh, hij was natuurlijk in eerste instantie onderwijzer op de Hanisch In eerste instantie uh, gewoon onderwijzer en later is hij hoofdonderwijzer geworden. En uh, daarnaast. Ja, wat heeft hij niet gedaan? Hij was Sinterklaas. De Sinterklaas, bij de, inderdaad. Bij de intocht. Ja. Duistergast, Duistergast had hij bij. Gedaan. Daar kunnen we ja. straks wel even dieper op ingaan. Hij uh, uh, heeft natuurlijk Carnaval gedaan. Hij carnaval. 1 uh, april musicals. Musicals. musicals heeft hij ja, gedaan. 1 april genootschap. Ja. Kunnen we ook erbij. 1 april genootschap. Ja, goed. We gaan er allemaal uh, op in, uh, zo. Uh, laten we beginnen met uh, uh, hoe het eigenlijk begon. Want jou, uh, uh, Jullie vader komt niet uit Zandvoort zelf. Nee, hè? hij komt uit Amsterdam. Amsterdam. En en uh, Voordat hij in Zandvoort uh, kwam, woonden ze in uh, Hoofddorp. Hoe kwamen ze hier terecht? Uh, door, door uh, zeg maar een, een vacature, de vacature van de uh, van, oh, nee, onderwijzer, ja. Oh ja, ja, ja. Toch, ink? Ja, eigenlijk via uh, goede overflakte. Ja. Daar zijn ze toen weggespoeld ja. <laughs> met de watersnoodramp. Oh ja, oh, de watersnoodramp. Ja. Uh, mee. We ja. hebben ze op zolder gezeten en elkaar toen ook gedag gezegd. Want oh was, ja. Ja, heel ernstig. Ja. Dus mijn moeder wilde niet meer terug, na nee. ja, die ervaring. En toen zijn ze weer richting deze kant op gekomen. Eerst ingewoond bij mijn opa en oma. In Hoofddorp? Nee, in Haarlem. Haarlem. Oh, in Haarlem is het. Ja. Ja, ja. ja, en toen konden ze in Hoofddorp een huis krijgen. Aha. En dat hebben ze toen gedaan. Want er was natuurlijk ook weer, die tijd ook woningnood. Dus ja. En was en je daarna... vader daar ook uh, onderwijs? Ja. Uh, oh, ja, ja, ja, ja. ja. Toen was ik acht jaar en toen zijn we naar Zandvoort geweest. Uh, ja, ik, ik ben in een hoofddorp geboren. En ik oh, was twee, ja. geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat was wel een feest om naar Zandvoort te komen, hoor. Zeker. Ja, ja. Ik weet wel dat we naar. De, de eerste keer dat we naar Zandvoort <laughs> reden, toen zijn we fout. Toen reden we op de. Op de uh, waar? Uh, even kijken. Zandvoort Slaan? Nou, de, verloren, de kost verloren. Oh, de kost ja. verloren, ja. Toen zei hij van deze huizen kostte wel 100.000 gulden. Ja. <laughs> ja, ja, er staan ja. nu een paar deuren. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar die huizen stonden er toen ook al natuurlijk. Die stonden ja. Geweldig. Ja. Ja, mijn vader is zelf in Amsterdam geboren. Aha. En mijn opa, was uh, zijn vader, was uh, architect. En die heeft best een, een aantal dingen ook in Zandvoort uh, gemaakt. Oh. Zoals de Sterflet. Je dat, wel, dat is dat aan dat de hand van mijn opa. En, en uh, Paviljoen Zuid heeft hij Dus de ook vader geboren. van jouw vader? De vader van mijn vader. Ja, ja. Ja, die was natuurlijk ook wel uh, redelijk druk. die heeft in Amsterdam heel veel dingen in Haarlem. Het Lido Theater. En uh, wat heeft hij nog meer gemaakt? Ja, in Amsterdam heel veel panden. Van ja. salamander. En ja, hele goede zaken. Nou, die, die, de, de, de, de sterflet. Dat, dat was in die tijd een gewaagd uh, ja, zeker. gebouw waarschijnlijk. Ja. Hè? Ja. Ik vind het nog, dus, nog, nog steeds een aardig gebouw. Ja. En er uh, zijn mensen die het niet zo mooi vinden. Maar ik vind het heel nou, mooi. Nou, het is best iconisch, ja. Ja, vind ik ook en wel. En ik, ja. ik hoorde laatst dat... Uh, want de mensen vragen altijd waarom zitten er geen... Balkons in mooi. Ja. Weet je al, het zit allemaal een hele kleine. Maar dat mocht niet. Dat, dat was, uh, van de bouwcommissie niet. Ja, dat, van, dus uiteindelijk heeft hij moeten kiezen om uh, in elk appartement twee of drie kleine balkonnetjes te maken. leuk. Nou ja, in ieder geval, het gebouw staat er nog steeds. Uh, Gelukkig uh, uh, wel. Ja, inderdaad. Maar uh, jullie vader is dus het, het onderwijs ingegaan. Uh, hoe, uh, hoe is hij daar zo terechtkomen? Hij heeft uh, waarschijnlijk een opleiding gedaan en is toen. Uh, ja, hij heeft uh, een tijd op het, uh, uh, wat was het ook alweer, in uh, Oudenbosch, Een seminarie ja, se gezeten. Oh, seminarie nog, ja. ja. Maar dat was niet zijn ding. Nee, nee. <laughs> uh, ja. Dus hij is daar min of meer uh, wegvlucht. En toen uh, heeft hij mijn moeder ontmoet. Ja ja. ja, ja. En dat was eigenlijk. Uh, die woonde in Sandpoort toen. In ja? Ja. ja. En, en zo toen... zijn ze bij elkaar gekomen. Ja. Trix heette jullie ja. moeder. Ja. Ja. Ja, ja. ja. En wat, wat deed Trix uh, uh, verder nog? Huisvrouw. Ja. Oh, gewoon huisvrouw eigenlijk. Ja, ja. Ja. Want jullie waren, hadden, we, hadden we dat wel nodig, waarschijnlijk. Hij ondersteunde ja. mezelf. Als Was ik gek? Dan was gek. <laughs> dat was wel nodig. Ja, maar we, we hebben wel een van de liefste moeders gehad. Ja, er, ja. ja? zeker. Waar, ja. Als mijn ja. vader uh, mijn moeder niet had, dan ja. uh, was dat Nee, begrijp ik. Ja. Nou, ja. Ja. Schat, ja. schat van een mens. Even de liefste ja. vaders ook ja. waarschijnlijk wel, hè? Nou, als vader was het uh, toch een heel ander verhaal. Want die kwam natuurlijk uh, uh, thuis en dan had hij veertig kinderen uh, de hele dag om zich ja. heen gehad. Ja, ja, ja. En toen kwam ja. hij thuis en toen had hij iets van... Houd je mond. Nou ben ik klaar mee. Nee. Ja, ja, ja, ja. Dus, en, en, en liepen wij op straat. En dan zeiden ze, god, er heb jij toch een leuke vader. En dan, wij ik begreep dat niet zo goed. <laughs> ik ook nee. niet zo goed, nee. nee dus... Want jij was toen ongeveer negen 9? Ja, dat denk ik, ja, 8, 9. En wij mochten niet bij onze vader in de klas. Want dat was verboden toen. Dat was verboden? Ja, dat was uh, volgens de wet verboden. Vond je dat jammer? Nee, gelukkig nee, helemaal. Niet. Nee, nee, niet. Nee, Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Dus ik, ben, ik heb de Karel Dormel school gezet En Ingrid ook. Ja. Ja. En, en Baudi, mijn broer, uh, die heeft geloof ik één of twee jaar, jaar bij mijn, één vaar, jaar bij mijn, mijn vader. Ja. Niet in de klas. Jawel. Nee. Of niet? Nee. Nee, nee, oh, nee, die zat oh. bij Vlas volgens mij. Oh, Oké. Okay. Want dat mocht en, dat ook niet. Nee, dat nee. mocht ook niet. En, en, uh, maar ja, dan uh, hij zat in de klas en dat uh, was naast de klas van mijn vader. En en uh, uiteindelijk uh, zag hij steeds die kop voor de voor het raampje. Ik weet nog wel. Nee. Maar horen jullie in die tijd al van uh, andere kinderen, uh, jullie vader geen zo'n... Zonder... Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja? zeker. Nou, hij, hij had in de klas altijd uh, uh, had hij verzonnen verhalen van Sissy de Aap. En Sissi, de mensen die bij hem in de klas hebben gezeten, weten dat ongetwijfeld nog. En uiteindelijk heb ik uh, in, in, de, in de laatste periode van zijn leven... heb ik hem uh, zo op weten te naaien om dat op papier te zetten. Ja, ja. Toen heeft hij een computercursus gaan doen, oh, op de ja? 82e. Ja. En toen uh, is hij dat hele verhaal opgeschreven. En daar is een boekje van uitgebracht. Oh, wat goed. Dus dat hebben we toch voor elkaar gekregen ja, nog. Ja, ja. Want uh, hij is uh, overleden op zijn 85, geloof ik. In 2003. 84, uh, 85 ja. was hij toen toch? Nee, 84. Oh, 84. Ja. Oké, okay, toch 85. Maar in ieder geval in 2003 is hij overleden. Ja. En uh, uh, ja, dat is toch ook alweer uh, bijna twintig jaar twintig geleden. Jaar. Ja? Ja, ja, twintig jaar. Ja, nog ja, steeds. Ja, dit jaar twintig jaar nog ja, ja, steeds. In december, uh, hè? Ja. ja, ja, ja. Want ja. hij ligt hier uh, open begraven in? Hij ligt er op, op de, braaf. Op de begraafplaats. Ja, ja. Met mijn moeder en mijn ja, broer. Ja, inderdaad. Wij zijn de enige die over nog. Ja. <laughs> nou ja, uh, blijf nog even bij ons, <laughs> zou ik zeggen. Ja, nou heel graag. Dank u wel. Maar goed, uh, dat was al aan die Want uh, ik las ergens dat. De eerste uh, week dat hij daar kwam, begon hij meteen eigenlijk met een musical ja. Ja, voor de kinderen. Klopt wel? Ja, ja dat ja, klopt. Het was een hele jonge onderwijzer. Want uh, hij kwam in, een, uh, in een, een jasje en een broek. Terwijl ze daar allemaal oudere onderwijzers ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. in een pak en een stropdas. En hij ja. was heel jong. En dan kwam hij op zijn scootertje. En los uh, op, een op de scootertje. Scooter, ja, ja. Ja, ja. ja, Bella. Ja. ja. Hij had een scooter wel, en op een gegeven moment ging hij ook op vakantie eens eentje op die scooter. Ja, ging hij ja, naar Italië om te Echt kijken. Waar? Ja, hij was altijd kunst. Uh, ja, hij, was hij was een kunstvriend. Uh, ja? Hij wist ja. overal wat vanaf een ja. Ja. Ja. geweldige. Ja. En hij was ja. natuurlijk heel erg betrokken bij uh, alles wat Egypte was. Ja. De, oudheid, ja. de oudheid van Egypte. En, dus, en later is hij ook allemaal die beelden gaan maken. En, en heeft, hij, heeft hij ze enorm ingezet om, om, om, uh, om mensen en kinderen uh, van, van die geschiedenis... Hoe noem je dat... Uh te enthousiasmeren voor. Ja, voor, ja, voor, ja uh... bij, te, bij, bij te brengen. En, ja, en, dus wat dat betreft. heeft hij. ja, heeft wel een hele hoop betekend. Want gaf de... hij anders les dan, dan de andere leraren? Ik dus denk het wel, wel ja. Ja. ja. Hij was wel streng, toch rechtvaardig. Ja ja ja. ja, ja, ja, ja. Nou ja, gisteren heeft, heb ik bij de opening hier. Uh, Johnny Krijk had nog een paar vragen gesteld. Ik mm -hmm. vond het echt bijzonder hoe die er over mijn vader sprak. Ja. Die heeft bij hem, was... bij hem in de klas oh. gezeten? Ja, bij hem in de klas gezeten. Uh, maar die heeft hem ook wel een beetje begeleid in mm. die periode. Ja. ja. En, en, en dat, uh, het blijkt dat Johnny dat Zo... nog steeds heel erg uh, gewaardeerd heeft. Johnny uh, uh, junior. junior, hè? Ja. ja. ja. Ja, dat was, en wat, wat hij uh, gisteren zei, ja, dat vond ik echt uh, uh, heel mooi. Dat was een heel mooi, mooi verhaal. Ja, leuk. leuk. Dus, uh, ja, dat, uh, en dat, dat geeft ook wel aan uh, hoe betrokken hij bij de leerlingen was. En, uh -huh. en, uh, dat hij uh, ook leerlingen apart wilde helpen. En, en, uh, ja, zeker. En hij heeft heel veel mensen... Het was zo sterk, ik werkte bij Drommel. Bij de Drommel. En uh, mijn vader gaf uh, de zoon van, uh, van uh, Jan Drommel uh, uh, bijles. En op een gegeven moment kwam Jan Drommel bij ons aan de deur. Om te vragen of, uh, of hij mij mocht ontslaan. Wons? Nou ja, ik deugde natuurlijk van geen kant. Nee, toen al niet. nee, nee mina zeg. Het is weinig veranderd, hè, geloof, ik. geloof ik. Nou, ik ben ietsje rustiger. Nou, ja, dat geloof ik wel. Ja, ja, ja. Maar het is, weet je wel, zo werkte ja, het dan. Ja. En, en ja, ja dat, werd, dat werd dan gevraagd. Ja. Nou, jullie vader was erg artistiek ook. hè, Met allerlei, ja. uh, want ik, ik, ja. ik kan me een foto herinneren. Die heb jij ook nog wel gezien. Uit uh, Beeldbank de Boer. Dat hij bezig is hè, met uh, allerlei Egyptische... En hij heeft... Heeft heel veel mozaïeken gemaakt. En mozaïek. hier in de bij de bij, bij de, de expositie heb ik nog een, uh, een, een, een, een mozaïek. Ja, ja de, bij mij hangt hij aan de muur. Uh, die ligt hier. En die heeft hij in 1954 al gemaakt. Ja. En dat is een ja een vrouwspersoon, een, een, een ja, nog steeds een, een, mooi. Ja, nog steeds mooi. En ja. nog steeds een soort van modern. Ja. Ja. En uiteindelijk heeft hij daar uh, heel veel uh, uh, mosaïeken gemaakt. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Hotel Friesland, ja, ja. wat nu uh, ja. be be beetje op de hoek van de, de, de hoogweg tegenover de ja. uh, politiebureau. Daar zie je nog een mozaïek van hem. En op de uh, Zonfortzaan is er een huis en het heet uh, Stoffershof? Stoffershof. En dat ik kan me nog herinneren ja. dat hij dat maakte. Ja, ja, ja? Ja, ja. En hij, en hij heeft een heel groot muziek gemaakt voor de Hanny Schafschool. Ook nog. Ja. En dat, dat, uh, de, ja, dat, is. Bestaat het uh, nog op? De Hanny Schafschool, die oude school, werd afgebroken. En toen zei mijn vader, nou, we moeten eigenlijk een hele leuke foto nog hebben van uh, het geheel van ja. de kinderen in de school. En toen zijn ze met z'n allen het dak op geklommen. Oh ja. <laughs> en hebben ja. ze een foto gemaakt. En dat, ja, de foto bestaat nog. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat, je dat je je is leuke je jullie niet meer uh, bedenken. Ja. Nee. Maar dat artistieke, dat is bij jullie ook een beetje uh, ja, achtergebleven. Best, ik bedoel, uh, jij in de, in, de, in de muziekwereld. Ja. En jij, Ingrid, uh, bent nu kunstenaar, zeg maar, hè? Mag uh, je dat zo noemen? Ja, beeldjes maak ik. Ja, je ja. maakt bronzen beeldjes. Ja. Nou, dan ben je toch aan kunstenaar een beetje. Maar je maakt bronzen beeldjes. Maar uh, dat komt door je vader, ook, denk je? Of? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Alleen hij maakte ze na... Erips ja. uh, maakte de mallen voor. en Dat is helemaal geen leuk uh, procedé, nee. want de stonk ook altijd bij ons thuis. Ja, ja, dat moest ja. dan met beender, mee Aubin ja, ja. uh, ja. Marie verwarmd worden. Ja. En dan het hele huis een ja. Maar jij ontwerpt die beeldjes zelf. Ja, ik heb het gezien op je, op je website. Je maakt prachtige beeldjes, moet ik zeggen. ja. ja. Vooral van vrouwen. Nou ja, goed, ik ja. Uh, val op vrouwen. en uh, Daarom vind ik het misschien wel leuk. Maar het zijn schitterende, schitterende belden. nou kun je van brons natuurlijk heel mooie dingen ja. maken. Hè? Ja, dus, maar je bent wel afhankelijk van de bronsschieter. Dat, dat geloof ik graag. Het kan, ja. kan ja. fout gaan. ja. ja, ja. Nou, het is een heel groot, lang procedé. Maar het is ook wel heel leuk om het aan te doen. Tuurlijk, uh, tuurlijk. Hoeveel maak je er ongeveer per jaar? Nou, dat is zo verschillend. Ik ja? heb de laatste acht jaar niks meer gemaakt. Dus uh, het wordt wel weer eens tijd. Ja, ja. Ja. En worden die ook geëxposeerd ergens of niet? Ja, wel, jawel, jawel. Ja, ik heb ieder jaar wel uh, een expositie. Ja, je gaat ja. nu een expositie doen. Voor tien dagen. Top tien. Uh, Wat leuk. En, en, ja. en wanneer gaat dat gebeuren? Dat is in uh, oktober. Ja, dat is overal bekend. Dat is zo'n uh, groot uh, jaarlijks terugkomend. Uh, ja, ja, ja, ja. Dus en, dat, uh, dat is eigenlijk wel, wel mooi dat je daarvoor ja. uitgenodigd wordt. Ja, zeker. He? Want uh, ja, ze hebben daar een balutagecommissie. Erg streng. En, uh, ja? Ja. Dat is wel en, leuk, leuk om mee hoor. te doen dan. Ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat ze ook vallen op die beeldjes. Ik bedoel, ja. uh, heel mooi. Ja. Uh, we gaan even uh, uh, terug naar uh, uh, jullie vader. Want uh, daar gaat het we zeiden op. al, Duistergast. Uh, Duistergast uh, is zeg maar een, een uh, ja, wat zou ik het noemen? Sociëteit. Ja. Sociëteit, Duistergast. Ja. Sociëteit ja. Daar was hij een prominent uh, lid van? Ja, daar was hij een prominent lid van. Een, een, een, uh, nou ja, nog meer zandvoorters die daar... Ja, daar, uh, tuurlijk. Niet zoveel meer, daar weet ik niet zoveel van. Nee, maar Wim... Nederlof zat daar ja, en, ja. Uh, Peter Keller. Peter Keller en ja. uh, nou, Peter Kok, Peter Kok. En, en, uh, dus dat waren, ja, dat waren wel goede feesten die ze ja. daar gaven. Ben jij er ook ooit geweest, geen of niet? Nee, natuurlijk, dat was te klein. Het ja, zat toen op erg. de Gasthuisplein, kan ja. ik me herinneren, hebben ze tijd gezeten. Ja, hier, hier waar we nu ja, zitten tegenover. Hier, hier tegenover en oh. daarna en, ja. en daarna dus we hebben ze bij bouwers gezeten. Bouwers ja. daaronder. En Duizigers was eigenlijk ook het home van het 1 april-genootschap. Ja, weet je wel. Edo uh, van, van Tetterode. Ja, ja. is degene die uh, zeg maar, uh, dat hele beeld heeft gemaakt. Ja, een geweldige 1 april. Ja. Dat was natuurlijk ja. de beste grap. Ja. Ja. Ever, ja. Ja, volgens mij. Ook. Ja, nog steeds, ja. Ja. Maar, maar was je vader er ook bij betrokken? Ja, die was er zeker bij betrokken. En uh, nou uiteindelijk... Uh, uh, ja, dat heeft natuurlijk alle, alle, alle nieuws uh, gehaald uh, wat er ja. toen was. En, en, uh, en hij staat nog, uh, dat paasbeeld. Want uh, ik zal even uitleggen wat er precies ja, gebeurde. Inderdaad, ja, Er was een paasbeeld aangespoeld. een Groot beeld hè, was Een Heel zo? groot beeld. Maar het was een enorm zwaar, ja, een zwaar beeld. Ik nee. kon helemaal niet natuurlijk. Had er lang op de bodem gelegen. Maar, maar dat ja, ja. paasbeeld is natuurlijk van het paaseiland. Dus ja. dat, was, nou, dat was natuurlijk iets... Uh, dat het in zonvervaar aangespoeld was. Ja. En uh, nou, dat... Uh, al het nieuws erbij, een uh, kranten... en televisie, en... en uh, in die tijd... Dus maar het, niemand had het in het begin door... Dat het in het 70 jaar, hè? Niemand had door dat het in het begin... dat het een 1 april grap was. Later werd natuurlijk duidelijk dat het een 1 april grap werd. En dat beeld staat nog steeds in Zuid... op de boulevard. Wat zullen ze gelachen hebben daar, Ja, natuurlijk. En mijn vader maakte toen ook... Kleine, uh, uh, van die kleine, ja, kleine afbeeldingen, uh, ja. kleine beeldjes ervan. Dus die gaf hij dan ook aan iedereen. <laughs> Mijn vader was wel van het weggeven. Ja? Ja, er zijn heel veel mensen die beeldjes van hem hebben. Ja. Nou ja, leuk toch? Hij gaf alles weg, behalve geld ja En dit liet hij, die hield hij in zijn zak. was heel bijzonder. Want aan de ene kant was hij, vonden wij hem altijd wel een beetje... Uh, ja, was niet, niet, uh, hij had, had niet aan zijn geefklieren. Behalve oh. voor die beeldjes. Ja, dat vond heen, hij beeldjes, wel mooi. Ja. Er was ook een keer... Uh, want hij had een... Uh, uh, uh, hij werkte in een... In een, in een uh, hoe heet het? Uh, Oh, Tegenover het. Uh, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, Politiebureau. Hm. En daar uh, maakten die al die beeldjes. En er was een keer een uh, man. En die had ingebroken. Of een jongen. Die had ingebroken bij hem. En, uh, en die zat op het bureau. En toen uh, vroeg. Uh, vroeg G. Van, uh, mag ik hem uh, even spreken tegen de politie? Zei, ja, ja. Nou, die man werd erbij gehaald. Ja. Dus waarom heeft u dat gedaan? Ja, ja. ja uh, moeilijk en uh, arm. En, uh, nou, uh, kijk. dachten dat er veel geld. Was en je kent het wel. Dus heeft hij meegenomen naar zijn atelier. En heeft hij die man allemaal beeldjes gegeven. <laughs> maar geen geld. Maar geen geld. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus wat dat betreft was hij wel heel, was heel mega sociaal. Ja, Weet ja, je ja? En, ja, en uh, vond altijd dat iedereen een tweede kans moest hebben ja, ja, ja, in zijn ja, leven. Ja, ja. En, en, maar ja, wij waren natuurlijk toch een soort van bu bu buitenbeentjes in, in uh, want ik ben deslectisch. Dus en dat was toen. Onbekend. En, ja. en als je dyslectisch bent, dan ben je ja. dom. Weet je wel. En uh, nou, uiteindelijk... Uiteindelijk uh, uh, heeft hij... Uh, ja, dat heeft hij nooit zo kunnen waarderen. Want hij vond... Uh, mijn broer, mij ik weet niet hoe dit met jou was... Maar uh, ja, hij vond ons geen, uh, geen, geen hele... Nee. Geen, niet niet uh, heel intelligent. En uh, uiteindelijk... Uh, heb ik een bedrijf gehad en ik maakte uh, uh, televisieprogramma's. Uh -huh. Ik maakte uh, met Catherine Keil dat programma yeah, yeah. Elke, elke dag. En ik maakte Reur met Jan Leunverink. En uh, nog meer van dit soort uh, uh, programma's. En uiteindelijk uh, heb ik hem een keer meegenomen naar, uh, naar Catherine En toen tegen iedereen gezegd: Jongens, mijn vader komt. We even een VIP-arrangement. Uh, ja. Er moet even een VIP-arrangementje tegenaan. Nou, dat is ook wel gebeurd. Ja? Dus ja, eerst, uh, we hadden ook iemand die het uh, publiek opwarmte. Ja, Meneer Loogman is hier, meneer Loogman. Gaat u even staan met uw vrouw. En, uh, nou, iedereen klopt. Ja. <laughs> en toen kwam kwam binnen. En ze zei, ah oh, meneer Loogman is er. Ach wat leuk. En uh, meneer Loogman is uh, de vader van uh, een van de, van de directeuren van dit bedrijf. En uh, god wat uh, uh, een heel verhaal. En dus <laughs> op een gegeven moment was het, was het programma afgelopen. En dan gingen we altijd, uh, hadden we een, kant, een soort kantine. En dan kwamen dan alle, alle gasten. Mochten dan uh, een kopje koffie of een biertje of whatever. En uh, dus mijn vader stond daar. En die komt naar me toe en die zei van... Is dit nou van jou? <laughs> ja. Ik zeg nou ja, de helft. Ja. Zoiets. Maar ja, er lopen weet ik veel honderd mannen. Ja, natuurlijk. Weet ja. je wel bij zo'n programma en een grote show. En, en, uh... Hij zei: maar dat, dat is dus van jou. Zei, ja, een ja, soort van. Ik zei, mij huren die mensen wel in. Maar hij kon het wel waarderen, waarschijnlijk. Nou, daarna heeft hij zich wel. Uh, ja, toch? Ja, hij, anders, heeft, uh... hij heeft zich ook. Uh, hij heeft ook excuus gemaakt aan mij. Oh ja? Ja, van, ik, heb, ik heb dat volledig verkeerd gezien. Ja. Hoe jullie. Uh, en dat je. Ja. Want, ja, hij had zoiets van. Er gaat nooit wat worden met een kind. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, uiteindelijk geworden. Is, het, is het best gelukt, weet je wel. Ja. En, en, uh, en dat was wel. vond ik wel heel oké okay, dat hij daar zo uh, open. En, en, en. ja, zijn excuus over gemaakt. Ja, heeft. begrijp ik ja. ja. Was het met jou ook zo? Dat die, uh, nee. Ach, nee, jij nee, was... Ik uh, uh, <laughs> heb een beetje uh, gedijst. Ik was altijd heel timide. Ja, timide? Nou, nou, ja, verlegen heet dat. Ja. ja. Was je nou, verlegen? Ja, ja. Maar, hey. we hebben het zo, uh, Ja, sorry. Ja, ik heb nog wel wat leuke... Uh, ja, zeker. Nee, vertel uh, Mijn vader bijvoorbeeld. Uh, hij had een... Uh, hij mocht de kamer niet in omdat hij buiten bezoeker kwam. Uh -huh. En toen veldde hij dat hij de pastoor was oh, ja? van de zieken. En nee, nee, nee. toen mocht hij natuurlijk naar binnen. Nou, ja. dat soort. Ja, dat... En de jaarlijkse groen, ja. sportdag um, van de Harnisch Ze ja. uh, waren heel vaak uh, kwamen ze als winnaar uit de bus. En dan... ...dan je bij mijn ouders thuis... Uh -huh met de hele klas. dus oh, ja, ja nou, wat een pompvol kamer. Uh, ja, ja, ja dat ja, ja, ja. weet ik ook nog ja. heel goed. Ja. ja, dat zijn leuke dingen ja. natuurlijk. En hij speelde ook Sinterklaas. Hè? Dat zei je al in het ja. begin. Dus jullie hebben nooit in Sinterklaas geloofd? Of? Nou, ik stond, oh, nee, op, nee, de, ik stond op de... Uh, <laughs> ik kan me nog herinneren dat ik op de hoge weg stond. Als kind. Mm -hmm. En toen kwam hij op een paard langs. En toen zei hij, je moet niet zo op je duim zuigen." <laughs> <Ja. laughs> en, dus, en toen op een gegeven moment kwam mijn vader thuis. En toen vroeg ik van, ja, zo jammer dat je was. En hij, hij wist ook dat ik op mijn duim zoog. Ja. <laughs> Moest hij niet enorm lachen over? Ja, ja dat weet je wel. Ja. Ja, maar maar dat, ik trapte daar natuurlijk vol in als kind. Hoe lang ja. heeft hij dat gedaan? Nou, ja, jaren. Ik ja, ja. was echt ja. dus in de Klaas van Zandvoort. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En ik ben ook Sorry. nog, uh, ik ben ook nog uh, met hem en Boudewijn uh, van Duivenvoort. Daar waren, waren, waren wij de pieten. Bobo. Ja, met Bobo. God, ja gelachen. Oh, Zwarte Piet uh, ja. later. Zo, maar toen was hij wat was. ouder waarschijnlijk. Toen uh, geloofde Jo die in Sinterklaas. Nee, toen was ik wat uh, nee, nee, nee, ouder. Nee, maar nee. zo lang heeft hij dat gedaan dan? Ja, ja, ja. Ik denk ja. wel uh, minimaal uh, 10, 15 jaar. Ja, misschien nog wel langer, maar ja. goed... Uh, dat was wel een leuke tijd. Ja, dat Het was een leuke tijd, ja. Ja. En goed, op een gegeven moment uh, stopt hij uh, met uh, het, het, het onderwijzen zijn, zeg maar. Ja. Wat heeft hij toen later nog gedaan? Uh, hij ging vervroegd met pensioen, omdat hij last van zijn hart kreeg. Oh. En zo had de specialist gezegd van uh, ja, hij mag zich nooit meer uh, druk maken of kwaad nee. maken. Dan kun je beter niet voor een klas staan met uh, 25 nee. kinderen. Nee, dus dat 40. was toen... Uh, 40 in die tijd. Ja. ja, 40 kinderen. ja. Dus toen was het eigenlijk afgelopen. Toen was het voor hem uh, afgelopen, maar hij vond het niet zo erg, denk ik. Nee, ik denk het niet. Nee, nee vond hij het niet te erg? Uh, hij had zoveel nee. hobby's en hij las heel veel. En hij ja, was overal ja. in geïnteresseerd. en Hij heeft uh, heel eigen. veel reizen gemaakt. Ja. Uh, ja, vrienden. Egypte. Vrienden in Frankrijk waar ze heel ja. vaak naartoe gingen. Ja. Ja. Van, van, van waar die fascinatie voor Egypte eigenlijk? Uh? Ja, ja. Weet ik niet. Nee, dat weet nee? ik ook niet. Nee. Nee? Nee. Maar, nee. Ook, maar ook voor Frankrijk. Er, ja, ook. Weet je, nou alles. ja, Franco Viel, hij is ja. ook uh, ambassadeur van de Calvados. Was ja. hij oh, ook? Ja, oh, een ja, ja, ja, ja. Calvados-expert. Oké, okay. ja. nou, dat is heerlijk. Ja. Calvados. Ja. Ja. Dus dan, uh, we zijn er ook een keer geweest, daar, dan, dan word je geredderd ja. bij de Calvados. <laughs> is dat in in uh, Deauville was dat. In het kasteel. Ja, waar de film uh, oh, ja. dit, uh, ook is. Een in, in, in theaterachtig hotel. Hotel uh, Normandie. Ja. Ja. En, uh, en daar, uh, nou, daar loopt iedereen in capes en met de hoede op. En, ja, ja, en dan word je ja, ja, ja. dan ge, ge, ge, geridderd in, in, in de Kalverdors. Dat was een zwarte cape inderdaad. In principe ja. waren er geen buitenlanders. Nee. behalve half een paar. Hij was de Kalverdors kenner. Ja, hij ja, was sowieso een kenner. Want ik heb ook nog een leuk verhaaltje over, uh, over de tijd dat hij in Spanje, in Spanje woonde. Uh, ze gingen met de auto naar uh, Spanje. En dan kwam hij terug met een volle bak met wijn. Kouwbeldus. Wijn. <laughs> en bij de Rioja. douane werd Nee, het die... was, was rum volgens mij. Oh, nee. Ja, nee. het zou ook kunnen hoor. Maar in ieder geval de hele achterbak zat ja. vol met... Ja. Aardig wat drank. En uh, bij de douane moest de klep toen nog open. Ja. <laughs> en toen zei mijn vader, uh, mirakel, mirakel. Nee, die, die man vroeg, wat zit er in die, in die uh, hoe heet het? In die in uh, achterbak. Die mandflessen. Ja, of... Oh, die mandflessen, ja. Nee, ja, nee hij had, uh, volgens mij waren het van die, uh, weet je wel, waar je ook benzine in doet. Jerrycans. Oh, jerrycans, ja. oh ja. Hij had allemaal jerrycans en die zaten volgens mij vol met uh, Bacardi. En, en, uh, ja, ja, het zou zomaar kunnen. Dat was ja. Bacardi. En op een gegeven moment vroeg dan... die uh, uh, uh, Duur -Nier. Duur -Nier, Die vroeg van... Keskezella, -qué En toen zei mijn vader... Lolo, Dat is water. Hij was en, in, uh, <laughs> dus op een gegeven moment werd hij opengeschroefd. En, en die man die proeft. Die zegt... Ze de los. Ze... Uh, rum. <laughs> en zei, dit is mijn vader zei, Zet die mirakel. Ja. <laughs> <laughs> hij was naar Loerders geweest, zei ja. hij. <laughs> <laughs> en Toen mocht hij door, hè? Nee, dat ja. ja. ja die man moest zo lachen. Ja, ah, nou ja dat is prachtig humor ja. natuurlijk, hè? En... Um... En hij was uh, een hele goede vriend van Toon Lavertu. Ja, Toon de, Lavertu de, was de, de, ja die maakte de grafzerk uh, in, in, ja. in, in Zandvoort. En uh, als ze ergens waren, zei ze altijd dat ze uh, hadden gestreden in, uh, in uh, Indonesië. En uh, ja, dat mijn vader was uh, beschoten en hij had altijd uh, gaten in zijn rug. Ja? <laughs> ja, dat doet vreselijke verhalen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, we zijn ook een keer met z'n allen naar het zwembad geweest. Een of ander park. En uh, mijn vader die wilde niet het zwembad in, dus geen zwembroek aan. Die zat gewoon met zijn kleding daar. Maar dat mocht niet. En toen kwam er een badmeester naar hem toe en die zei: van uh, ja, je mag hier helemaal niet zitten. En toen zei mijn vader: Ja, maar ik, ik heb zoveel oorlogsverwondingen. Dat wil ik <laughs> niet, niet, niet aandoen. Ja, geweldig. Dat ja. verzon niet echt ter plekke. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Hè. Dat is, heel veel humor. Ja. Ja. Ja. Dus hij heeft nog een hele goede oude dag ook gehad. Zeker, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus Ik heb uh, een aantal uh, jaren ging ik op vakantie naar Portugal. En toen huurde ik een hele grote, een mooie villa met een zwembad en een tennisbaan. En dan liet ik ze altijd komen. Ja, wat goed. En het was helemaal. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb ja. Ja, ja wel mooi. En hebben we zo'n zo leuke tijd gehad. En, ah. en uh, ja, dat was heel bijzonder. En dan reed ik met hem terug. En ik had een open uh, auto, zo'n cabriolet... En uh, toen zei ik... Uh, op een gegeven moment reden we tegen de Pyrenee aan. En uh, het wordt al helemaal donker. Ik zei, nou, we moeten het dak zo dicht doen, hoor. Zegt hij, ben jij gek? We gaan gewoon open rijden. We, daarom zitten we hier. Ze zei, nou, dat is goed. Dus op een gegeven moment komt er toch een bak water naar beneden. Ja? En die oude leek wel een verzopen kat. <lacht> maar hij zag... voelde het prachtig waarschijnlijk, hoor ja. niet? <lacht> en toen hebben we nog in een, in een uh, kamer geslapen van een, van een of ander uh, hotel. En toen... Uh, uh, toen snur, hij snurkte zo hard. Ja. Toen ben ik in het bad gaan liggen. Ja, ja dan, de heb ik mijn matras in het bad gelegd. En ik denk, ja, dat trek ik niet meer. <laughs> nou ja, het zijn in ieder geval uh, prachtige verhalen over jullie vader. Ik denk dat de, ja, de, de hoofdstand dus jullie vader uh, gekend hebben natuurlijk. Hè, door de zeker, kan School. Anders, ja. Ja. En ik hoor ook alleen maar uh, goede verhalen over hem. Uh, ja. Geweldig dat hij ja. hier ook uh, in beroemdstand uh, ja, wordt aanwezig. Is, hè? Want ik zag uh, dat je ook een foto had genomen op de boulevard... Uh, ja, daar ja. hangen er ook ja. Die, die... Ja, heel uh, bijzonder. Ja, merk. heel leuk, toch? ja, ja. ja. dus je opeens je eigen vader. Drug, ja, grappig. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Oké, okay, nou we gaan er een, een eind aan breien. Want uh, we hebben nog een gast zo, uh, telefonisch weliswaar. Die jou, jullie vader ook goed gekend heeft. Willem Bachel. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Die, die, ja. Ex-prins carnaval natuurlijk. Dus misschien ja, kan leuk. hij zo ook, ook nog iets vertellen. over vader ja, Maar we gaan even <laughs> eerst muziek draaien. Uh, wat gaan we draaien? Kom voor ja, Kung voor fighting. fighting Carl Douglas. Ja, inderdaad in het kader van Willem Michel. Willem Michel. Ja. ja ja ja ja ja. Ja, leuk. Oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. They were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. their part From a fainting to a slip And a taking from the hip. Everybody was Kung Fu Fighting huh. Those kids were fast as lightning In fact it was a little bit frightening uh, yeah. But they fought with expert timing There was Funky Billy and, and little Sammy Chong Let's get it on, we took the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 It's from yourself, you have to hide oh. Come up and see me to make, make me smile, smile. Uh -oh. I'll do what you want, but it's wild guitar <laughs> No more. You've taken everything. From my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Problemen hier uh, Nee, het zijn um, uh, geen problemen. Nee, Problemen zijn er om te worden. Juist. Dus weet je wel. Hè? En we hebben de beste technici hier. Ja, daarom. We hebben, uh, als het goed is aan de lijn. Wim uh, uh, Buchel, goedemorgen Wim. Ja, daar komt. Ja, Wim. Goedemorgen goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. We konden je bijna niet bereiken, maar uh, eindelijk wordt alles. Alle... Ik, ik heb het. Een... Ik ja. heb hem meteen opgenomen, maar uh, hij bleef maar in gesprek. Oh, wat ze Dus er zoiets. was iets uh, met de telefoon niet goed. Ja, nou, dat maakt niet uit. We zijn in ieder geval aan de lijn. Uh, ik weet ja. niet of je het programma nog, uh, al gehoord hebt een beetje. Ik zal je vertellen, ik luister er altijd naar. Oh, wat leuk. En... Uh, Sorry, ik ben een beetje verkouden, maar ik heb genoten van uh, Loofman. Ja, ja, want die heb jij ook nog uh, gekend, uh, Wim. Dat klopt, hè? Ja, dat zal ik je vertellen. Met de opening van mijn sportschool in 1968 hm. heeft hij een hele grote mozaïek uh, judo -wordt met mijn naam erop oh, gemaakt. Oh, wat leuk. De buitenkant van, van, uh, van de sportschool. Wat goed. En uh, ja, die, die hangt er nog of niet? Of is die ooit uh, vertrokken? Nee, want wat is er gebeurd? Je had een plasmatchool en die liep altijd uh, met de kinderen naar de pelikaanhal. Voor geen Ja. En die kinderen die gingen peuteren aan die steentjes. Okay. Dus dan kwam op een gegeven ogenblik de zouten lucht en, en die hele... Die hele ding is verdwenen. Ik heb er nog een hele hek om laten zetten. Maar het heeft niet geholpen. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, jij kent hem ook van um, van hè? gasten. Ja, natuurlijk, want dat is het verhaal. In 1984 werd ik geschept de Olympische Spelen in Los Angeles. Ja. En uh, toen had een thuisgast die gaven jaarlijks uit de tafel van verdiensten. Ja. En ze hadden besloten dat die Michel, die kreeg de tafel van verdiensten. En die werd gemaakt door G. Loman. Dus die heb ik een hele tijd uh, thuis gehad. Wat verreel, waar hij gebleven is, dat weet ik niet meer. Maar ik vond het uh, hele aardige mensen. Zowel ja. G. als Trix. En uh, in de Linnaeusstraat, daar woonden ze. En daar stonden al die beeldjes, dat ze dochter dat het net over had. Die stonden allemaal voor het raam. Ja, dat klopt. Ja, meegemaakt uh, met de organisatie en zo van de 1 april en, ja. en de carnaval. Nou, je bent, je bent ja. zelfs Prins Carnaval geweest. Uh, ja. uh, daar had je ook met hem, met hem te maken, hè, toch? Ja, hij, hij zat natuurlijk uh, helemaal in de organisatie van, uh, van Duistergas. Ja. Net zo met de namen die je net allemaal genoemd zijn van Peter Keller en noem maar, maar op. En Peter Kok. Het uh, ja, was een uh, geweldige tijd hele leuke socialist was dat. Ja. Want wanneer was je deed... Prins Carnaval win? 1971. 1971. <laughs> ja. Niet gisteren. En toen moest het circuit weg. En toen uh, heb ik uh, met iedereen gesproken voor een optocht en Er waren allemaal raceauto's. En noem maar op. Ja. En auto's van Neringdoende. Van, van, uh, en die allemaal mee dat het circuit moest blijven, weet je. Ja, ja geweldig. Tijd. Dat was een mooie... dat was een grote happening. Ja, dat was een grote happening. Dat is geweldig. Met... Nou, ja, Wim... Was het hele carnaval. Het ja. hele carnaval is natuurlijk opgezet door Duitse gasten. En uh, doordat Duitse gast meedeed, was het carnaval zo, zo groot, weet je. Ja, ja, ja. ja jammer dat het, uh, dat het uh, een beetje, beetje uh, verdwenen is, hè? het carnaval in is... Zweden. Ja. ja, maar er, uh, op een gegeven moment van vernielingen vechtpartijen, en vechtpartijen, dat ik ja, niet meer carnaval. En je ziet het nu ja. in voetbal ook. Ja. En, en mensen moeten gedisciplineerd zijn. Ja. En dat valt niet altijd mee. Dat is uh, lastig, uh, Wim, dat zie jij goed. Ja, maar met zijn stok ja. in de ja. en de uh, kwalletroppers. Dat waren toch mooie tijden, hè? Ja, schitterend. Ja. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat, dat de sociëteit Duistergast uh, is gestopt? Ja, er is op een gegeven ogenblik. Uh, waren moeilijkheden, ook met de accommodatie, weet je. Okay. En op een gegeven moment kwamen ze met pompen terecht. En uh, er is uh, een bestuurruzie ontstaan vandaag een afscheiding ook van carnaval hebben ze gevraagd aan een paar mensen van Duitsland, zet het wel alsjeblieft door en dat is eigenlijk zo kampjes aan het einde geworden van de sociëteit Oké, okay. uh, zonder daar is wel een aantal jaren overheen gegaan, voor zover dat soort. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Goed, uh, Wim, we gaan even over, over jou zelf praten. En, uh, want je bent natuurlijk ook ja. eigenlijk een beroemde zoonvotter, hè? We maar eigenlijk zeggen. wel, ja. ja. Jammer dat je hier nou, niet, niet hangt, maar uh, uh, jij bent geboren... Ik blijf bescheiden, Hans. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Dat ja, weet ik. Je, je hebt een aantal keren gebeld, dat weet ik wel, maar dat lukte ook niet, geloof ik. Nee. <laughs> nee, nee hoor, Wim. Hé, hey, luister, jij bent geboren in Nijmegen op 22 maart 1931. Uh, dus dat je, klopt. Bent, je bent 92 jaar en daarom ben je ook oh, daarom ben je eigenlijk ook niet hier. Hè, want jij vertelde dat je wat last van je been had. Ja, nee, ik kan niet meer lopen. Oh, wat, maar Helemaal niet meer. Nee, oh, wat ik kan niet meer lopen. Zo... Dus ik ben aangewezen op mijn uh, scootmobiel. Ja, heb je een scootmobiel? En dan ja, daar kun je nog dan wel mee. Mijn vrouw, die, uh, die moet me naar beneden uh, duwen. Oh mijn ja? Duwstoel, en zo kom ik in die scootmobiel en zo. Dus ik denk, ik doe mijn telefoon niet. Nee, dat is prima. Dat maakt verder helemaal niet uit. Maar uh, je kunt nog wel iedere vrijdag naar uh, de kroeg ja, om uh, iedere met je vragen. Ja, we gaan <laughs> nog even. Eigenlijk zijn borkje. Ja, dat is, dat, Heel rustig. Dat doe je hartstikke goed. Uh, je ja. bent geboren dus in Nijmegen. Hoe ben je er zo voor terecht gekomen? Ik zal zo terechtgekomen, nou dat is namelijk zo gegaan dat uh, op een gegeven ogenblik, uh, mijn vader was bouwkundig opzichter bij de Sini en die was verbonden aan vliegvelden en toen kwamen we op een gegeven ogenblik uh, terecht in na de oorlog Venlo en daarna in Rijen ja. en toen kwam ik in uh, Breda op school en toen moest ik in militaire dienst en in militaire dienst kwam ik op in Bussen. ...in de palmkazerne... ...en uh, omdat ik nogal... Uh, ...aardig voetbalde in die tijd... Uh, ...en leuk meedee... Uh, ...conditioneel... ...dat er aan mij gevraagd... ...of ik sportinstructuur wilde worden... Oh. ...en zo ben ik... Uh, in, in, ...in de sport terecht gekomen... ...en na, na mijn militaire dienst... Ben ik terechtgekomen door mijn vader, die zei: Weet je wat jij moet doen, jongen? Je moet naar Siosse, Er was maar ja. één SIOS hè, in Overveen. Overveen bij je gelekt aan dat gebouw. Ja. Nou, daar heb ik twee jaar uh, intern gezeten. Mm -hmm. En toen kon ik bij uh, Nauwelaars assistent worden. Dus ik heb bij uh, Jaap Nauwelaars twee jaar gewoond en gewerkt. En door burgemeester van Venema. Die zei: Als je ooit eens uh, denkt om voor jezelf te beginnen, denk eens aan Zandvoort. En zo ben ik in 1957 in Zandvoort gekomen. In 1957 al? En toen had je meteen die school ja. of niet? Nee, nee. Nou, toen ben ik terechtgekomen gekomen in, in het. Het uh, uh, gemeenschapshuis, weet wel, de schoolstraat. Die school die stond toen leeg. En daar kon ik uh, een paar lokalen van huren. En ja. daarna ben ik terechtgekomen in Hotel Bodemerg In die tuinzaal. En toen heb ik tien jaar lang moeten wachten op een stukje grond. Zo. En die kreeg ik op een gegeven moment in de A.J. van de Modestra. Ja, en daar is toen, uh, zeg maar, de Sportschool Buchel uh, begonnen. Ja. En in welk, ja. welk ja. jaar was ja. dat, uh, Wim? Dat was in 68. 68, 68. Nou, dat heb je heel en lang. En, uh, ja, je hebt heel lang gedaan. Ja, hè? tot aan het. Ja, ik was bijna 65, toen ja, kon ik het verkoopakkoord van geest. Ja, inderdaad. Oh ja. Nou, toen is het CanalMU geworden en uh, dat heette al. nog ja, een Nu worden het flats. Ja, het, nou, nee, nee, geen ja, flats. Nee, nee, het het staat al een paar jaar, leeg, een maar paar jaar, leeg, jaar maar, leeg, maar jaar dat leeg, komt dan. nu. Er komen er komt nu huizen bouwen. Ja, ja, vijf huizen gaan ze er bouwen. Oké, okay, okay. ja, ja, dat, klopt, dat klopt. Ja, en we hebben, we hebben Kort van de Geest uh, laatst nog in de uitzending gehad ook. Dat heb je misschien gehoord. Dat heb ik gehoord. Dat heb ik gehoord. En, uh, ja. Die had uh, goede, verha goede verhalen over jou ook. Dus, uh, tenminste, die had goede woorden voor jou over in ieder geval. Ja, en die kent jou dat kan ook niet anders. Ja, nee, dat begrijp ik. Want die kent jou natuurlijk uit die judo-wereld. En uh, nou ja, ja. daar ben je op een gegeven ja. moment in terechtgekomen. Ja. Terecht, in terecht gekomen. Uh, zelf judo of uh, heel snel uh, in de scheidsetterswereld? Nou, het is namelijk zo toen ik op het dat kwam. Was in, in 1953 was ik, uh, nou ja, uh, 22 jaar. Toen was ik helemaal niet wat judo was. Ja. En ik kwam dan voor voetbaltrainer. En uh, toen was het de keerstweg weer te zeggen. Ja, nou laat hij zegt: is judo niks voor jou jongen? Hij zei, is dus lekker binnen. Nou, zo heb ik gekozen voor judo. En in 1955 afgestudeerd. En in 1956 kwam ik in de Nationale schrijverscommissie En daar heb ik 43 jaar in gewerkt. Zo. De hele wereld over geweest, overal lesgegeven. Dus in Nederland lesgegeven. In Zweden, in Finland, in Noorwegen, in Curaçao, in Suriname, noem maar wel. Geweldig, geweldig. Lesgegeven. En daarna over de in, hele wereld. In arbitrage, zeg maar. Ja, in arbitrage. Oké, okay, ja, ja, ja. En, en, en, en 1971, sorry, nee, 1971 slagen dus. ik voor mijn internationale licentie. Nou ja, toen ben ik de hele wereld nog over geweest. Ja, inderdaad, met als hoogtepunt eigenlijk, de, hadden we het al over de Olympische Spelen van 1984 ja. in Los Angeles. Ja. Dus, ik heb ja. je daar niet gezien, want ik was er zelf ook toen voor het Algemeen Dagblad, maar uh, ik heb je toen helaas niet gezien. Maar nee. uh, dat was wel een hele mooie Olympische Spelen, hè? Schitterend. Ja, was je, bij de, was, was je nog bij de opening of de sluiting? Ja, ja daar ben ik geweest. Ja, daar ben ik ook ja. geweest met die piano's, met uh, Lano Ricci. Uh, ja, en, kun je, en, en, ik en die kerel die... En die keer op die de lucht zingen, ja, met ja, is mogelijk, die... ja, weet je wel. Ja, met zo'n oh, zo ja, apparaat. Ja. Zo dat was de eerste ja. keer dat je zoiets zag, Ja, klopt, ja. Dat <laughs> me ook helemaal wild. Dat was hartstikke leuk om te zien. Ja, ja, ja. ja. En, nou goed, uh, uh, je bent altijd verbonden gebleven aan, uh, aan uh, de Jubido-bond. Uh, ja, je hebt, uh, je hebt natuurlijk de grote uh, JBN-Jubido-bond ja. Nederland. Ja. Met uh, bijna 13.000 leden. Ah. En daar ben ik uh, lid van verdiensten geworden. op een gegeven ogenblik. Oké, okay, ja, ja. Want, uh, en Amsterdam. Ja, dat is hartstikke goed. Maar je, je, je hebt, op vorige maand, eind uh, maart, heb je ook nog een eerlidmaatschap uh, gekregen. van het IMAF. Ja, IMOF. Dat, uh, dat heeft. Ja, dat is een, uh, inter, uh, een uh, international ma martial art, heet dat. En die martial doen martial alles in de brede sport. Die doen geen wedstrijdsport. Oh, op die manier, ja, ja. Die organisatie. En die zijn in aanraking ah, gekomen met Joe Powell. En uh -huh. uh, met uh, Richard van der Merwe, En die dragen uit het Kodokan, Kata. Ja. En Kata, dat is dus... Uh, er zijn momenteel wedstrijden in, in Kata mm -hmm. en geen judo-wedstrijden. Dat doen ze niet. Oh. Dus ze doen alles voor de brede sport. Ja, ja, ja. En die hebben een samenwerking gezocht met hun. Omdat er heel veel eh, klachten waren over de Nederlandse gradencommissie. Uh -huh. Hoofdgradencommissie, dan weet je. Ja, en er waren ja, ja, ja. mensen bij die heel veel trainden en die al der, na dertig jaar nog steeds geen zesde dan konden worden. Oké, okay, ja, ja, want over dan die dan nieuw... ja, gesproken, want jij bent achtste dan, klopt dat? Dat is vrij ja. hoog hè, in het euro. Ja, dat is vrij hoog, ja. En ja. je hebt nog een negende dan, er zijn maar heel weinig mensen die dat hebben, hè? geloof ik? De negende ja, in, in Nederland hebben we er maar twee. Twee maar, en hoeveel hebben er een achtste ja. dan? Uh, een stuk of tien. Een stuk of tien. Nou, dat is ja, toch liefde. een uh, select, select gezelschap ja. kunnen we ja, Zeker. Hartst, ja. Hartstikke mooi natuurlijk. En uh, jij hebt nog meer gedaan. Hè? Je bent voorzitter geweest van Sanford -Meer, ook een tijd, klopt dat? Ja, ja. Ik was een beetje de laatste voorzitter van Zandvoort-Meeuwen. Ja, en daarna, is, het... daarna eh, is Kees van Dijk gekomen. Die is nog even voorzitter geweest van Zandvoort-Meuwen. Ja. En eh, daarna is het eh, SV Zandvoort geworden. Ja, SV Zandvoort, hè? Overgegaan naar een zaterdagclub. Eh. Ja, ja, ja. Heb jij nog veel? Uh, uh, zeg maar. Uh, uh, zie je nog veel mensen uit de Judo-bond, uit de Judo-wereld? Ja, want 16 april, dan ga ik naar de Nationale Judo-dag in Papendal. Oh, daar ga je ook nog in. Dan ga ik, ik met busje naartoe en dan kan die rolstoel van mij erin, weet je. Wat leuk. En ja. uh, Zo ga ik met mijn vrouw daar naartoe. Hartstikke goed. En uh, alleen al om, om aan mijn bekenden weer tegen te komen, ja, weet je. Ja, uiteraard. Want... Ja, ja, ja. Want als ik mag zeggen, we hadden heel veel oude leraren, bijvoorbeeld Jaap Nauwelaars en Wim ja. Boersma en Van der Horst en Bunker, maar die zijn allemaal overleden. Ja, ik ben ja, de enige ja. die nog over is gebleven. Ja, als, je 92, 90, 92, ja, ja. als je 92 bent, en dan toen, vallen er een hoop mensen om je heen weg, natuurlijk. Ja, dus de IMAF die is dus met die jongens uh, in samenwerking gegaan wat betreft korokantkacht aan Nederland. En uh, dat hadden ze het over ogen, nou dat doen voor mij helemaal niet. Want nee. ik heb het van Japan. En dat vind ik geweldig. Ja, begrijp ik. En ja. uh, toen ze, hebben ze besloten om mij eerlijk te maken okay. van deze nieuwe organisatie. Ja, hartstikke nou ja, dat is zelf ik Daar ben ik ook geweest in Amsterdam. Ja, dat is toch geweldig. Nee, ja, hartstikke mooi. Ja, dat is ook geweldig. Ja, goed. We gaan er eind aan breien. Want we zitten een beetje tegen het nieuws van 12 uur. Ja, ik, ik, ik zie ik. het. Ik zie het. Ik, uh, 9, 12 uur. Ja, inderdaad. Mag ik jou heel hartelijk danken. Ik wens jou een prachtig uh, uh, paasweekend verder. En, uh, ja. Uh, en ik wens je nog uh, nou, zeker acht jaar, want dan ben je honderd. Dat zou wel leuk zijn, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja daar gaan we voor. Hè. Ja, zo is dat. En bedankt voor nou. je tijd. Uh, Dank nou ja, Jij bedankt voor de, voor de uitnodiging. En ook fijne pauze. Oké, okay, dankjewel. je wel. iedereen hartelijke groeten. Oké, okay, tot ziens. En als de loommannen er zijn, doen ze nog de groeten ja, van. Ja, mij hij ja er ik er zit hier hoor. <laughs> ja, hij zit er nog in. Oké, oké. Hartstikke okay, bedankt. Uh, oké, okay, jongen. Oké, okay, ja. Uh, uh, ja, het is bijna het einde van het programma. Dankjewel je wel, Willem. Ik heb nog een uh, mededeling even. Ik heb nog een mededeling even. Uh, zoals jullie weten is uh, Koningsdag niet uh, mogelijk zonder hulp van vrijwilligers. Uh, want we zitten bijna tegen Koningsdag aan al, 27 april. Ja. En ze zoeken nog vrijwilligers voor. Uh, um de Koningsdag hè, tussen 11 en 5 uur. 16 jaar plus, hè? 16 jaar plus. Uh, ja. ja, wat krijg je voor terug? Een hele leuke Koningsdag, natuurlijk. Daarnaast is er ook voor degenen die helpen een lunch. En uh, er is uh, voor iedereen ook een kleine financiële vergoeding, zelfs. Klopt, hè? Ja. En uh, uh, ja, want we, we kunnen dit uh, niet organiseren zonder eigenlijk de hulp van, van mensen die, uh, die uh, dat doen. En, uh... Je leeftijd en je telefoonnummer kun je sturen naar uh, SVNF zandvoort.gmail.com S, V, N, F, zandvoort.gmail.com Maar je moet wel 16 jaar en ouder zijn. En het moment dat je dat doet, dan, dan uh, krijg, je, nou, krijg, krijg je bericht terug. En dan ben je vrijwilliger van, uh, van de Koningsland. Hartstikke leuk, want je kunt uh, ook s'ochtends nog opbouwen. Daar kun je ook mee helpen. Dus uh, nou, er zijn uh, heel veel uh, mogelijkheden. Uh, doe het, want uh, zonder vrijwilligers komen we nergens. Hartelijk dank. Uh, ik wens iedereen een heel fijn paasweekend. Hey, bedankt Hans. En uh, ja, dankjewel Ger. Uh, Pim ook voor uh, techniek. Zeker. Het was uh, spannend, hè. Met al uh, nieuwe apparatuur, maar dat uh, zijn we ook alles uitgekomen. En de muziek was ook van Pim. En ik wens iedereen heel veel succes met het eierenzoeken, hè? zonder zeggen. En natuurlijk een heel mooi tentoonstelling. Komt allemaal. Ja, komt allemaal. Tot 11 juni. Beroemd voort in het Zandvoort Museum. Het is echt de moeite waard. Ja, en ik dank nogmaals uh, iedereen van het Zandvoort Museum. Hille uh, uh, Jansen met het team voor de warme ontvangst. En, en de gastvrijheid. En de gastvrijheid. Nou, helemaal goed. Dan we gaan we eruit met een muziekje nog. Uh, welke gaan we doen, uh, Pim? Uh, you've got fun. Carol, King, Die oh, hoeft Ja, nou, dat is uh, Prima, nou fijn Paasweekend, allemaal. En tot volgende week. Oké, okay. bye bye.